van een landgoed in de Noord-Hollandse gemeente. De oppositie beschuldigt Nederveen van overtreding van rechtsregels... gebrek aan regie en intimidatie van de lokale pers. In de VS is een uitnodiging van de Republikeinen aan de Israëlische premier Netanyahu uitgelopen op een politieke rel. Het overwegend Republikeinse Huis van Afgevaardigden heeft Netanyahu uitgenodigd voor een bezoek zonder het Witte Huis daarin te betrekken. Het Huis van Afgevaardigden zou president Obama in dit geval gepasseerd hebben. Volgens Israël heeft Netanyahu de uitnodiging aanvaard. Dat het weer. De temperatuur daalt vannacht tot enkele graden onder nul. Morgen droog en afwisselend wolken en zon. Het wordt twee of drie graden, maar door de wind voelt het aan als min vier. Vrijdag zonnig, zaterdag gaat het van het westen uit regenen. Dit. Zin in Zandvoort is zin in ZFM Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1053 hier op CFM Zandvoort. Nog 16 nieuwe Age muziekwerkjes te gaan. En de eerste is van Chita. Een, uh, ja, een meneer uit Rotterdam die in Scandinavië werkte bij het label Felix Muziek. Tenminste dat was vroeger zo. In ieder geval wel van dit label zijn nieuwe CD Delicate Dimensions. plezier bij Radio.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 Justitie onderzoekt of Bachman zich schuldig heeft gemaakt aan opruiing. Vanavond was er een Pegida Mars in Leipzig. Daar kwamen veel minder mensen op af dan verwacht. Vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie heeft gezegd dat Europa een massale uittocht van Joden moet voorkomen. Door het toenemend antisemitisme zijn Joden in sommige lidstaten er niet meer zeker van dat ze daar een toekomst hebben, zei Timmermans in Brussel. Europa moet volgens hem een strategie bieden die hoop biedt aan iedereen. Burgemeester Van der Laan zegt dat de gemeente Amsterdam zo'n 50 mensen in het vizier heeft die vatbaar zijn voor radicalisering. Hij zei dat na aanleiding van de dood van een 17-jarige jongen die afgelopen zaterdag omkwam in Syrië. Van der Laan gaat praten met de vader van de jongen. Die vindt dat de Nederlandse overheid te weinig doet om jongeren tegen te houden. Burgemeester Nederveen van Bloemendaal heeft per direct zijn functie neergelegd. De VVD-burgemeester lag al lange tijd onder vuur vanwege een slepende kwestie rond de ontwikkeling van een landgoed in de Noord-Hollandse gemeente. De oppositie beschuldigt Nederveen van overtreding van rechtsregels, gebrek aan regie en intimidatie.